Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Bij een vliegtuigcrash in Zuid-Korea zijn zeker 85 mensen omgekomen. Het passagiersvliegtuig uit Bangkok zou tijdens de landing van de baan zijn geraakt en tegen een muur zijn gebotst. Een persbureau in Zuid-Korea zegt dat het landingsgestel niet goed werkte. Op beelden op sociale media is te zien hoe het vliegtuig over de landingsbaan schuift, een muur raakt en in brand vliegt. Aan boord van het toestel waren 175 passagiers en zes bemanningsleden. Twee van de bemanningsleden zouden zijn gered. Gevreesd wordt dat de andere inzittenden de vliegtuigcrash niet hebben overleefd. Waarnemend president Choi is bij de ramplek aangekomen. Hij stelt dat de Zuid-Koreaanse regering alles zal doen om de slachtoffers en nabestaanden te helpen. De Surinaamse oud-president Desi Boutersen is overleden aan leverfalen... veroorzaakt door chronisch alcoholgebruik... Dat blijkt uit het autopsierapport, meldt het Surinaamse Openbaar Ministerie. Nu het onderzoek naar de doodsoorzaak van Bouterse is afgerond... wordt zijn lichaam overgedragen aan de nabestaanden. Het onderzoek naar waar hij zich het afgelopen jaar bevond, loopt nog wel. Er is tot nu toe ruim 600.000 euro opgehaald... voor slachtoffers en nabestaanden van de aanslag in Maagdenburg in Duitsland. Vorige week reed een automobilist daarin op een drukbezochte kerstmarkt... Vijf mensen kwamen om het leven en meer dan 200 anderen raakten gewond. Maagdenburg heeft een rekening geopend om slachtoffers financieel te ondersteunen. Later wordt gekeken hoe die donaties verdeeld kunnen worden. Darter Michael van Gerwen heeft zich geplaatst voor de achtste finales van het WK in Londen. Hij versloeg de Noord-Ier Brandon Nolan met 4-2. Ook Kevin Doet zit nog in het toernooi. Hij komt vanmiddag in actie in de derde ronde. Het weer mistig met in het zuiden en oosten mogelijk lichte vorst. Langs de kust is het bewolkt bij een graad of drie. De rest van de dag verloopt grijs met soms wat motregen. Het wordt zo'n zeven graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate.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 to complain about Crazy things we do. It makes me feel ashamed to be alive. It makes me wanna run away and hide. It's all about the money. Tell me how we fail to understand Of sleeping tight, All rolling by like thunder now, as I look in your eyes. Is warm and tender. Rippen van ZFM. GF We'll end up on the same side Dan op 106.9. ZFM. FM. yourself away.